Dit is het verhaal van Peter en de wolf. Het is geen gewoon verhaal, maar een muzikaal verhaal. Een verhaal verteld door de muziek en de muziekinstrumenten in het orkest. Ik stel jullie voor de spelers van dit heldendrama. Het vogeltje, gespeeld door de fluit. De eend. Gespeeld door de hobo. De kat. Gespeeld door de klarinet. Grootvader. Door de fagot. met hun geweren. Pauke en de grote trom. En dan Peter, de held van het verhaal. Hij heeft een eigen liedje gespeeld door de strijkers. Op een ochtend opende Peter het hek van de tuin en wandelde de grote groene wei in. Op het dak van een hoge boom zat het vogeltje, Peters vriend. Wat is het hier rustig? zilpte het vogeltje vrolijk. het tuinhek kwam de dikke eend de wei ingewaggeld. Ze was blij dat Peter het hek had laten openstaan en besloot een bad te nemen in de waterpoel. De kleine vogel zag de eend, vloog naar beneden, ging naast haar zitten in het gras, haalde zijn schouders op en zei. Wat ben jij nou voor een vogel? Je kan niet eens vliegen, waarop de eend antwoordde. Wat ben jij voor een vogel? Jij kan niet eens zwemmen. En ze plonste in de poel. In de vijver het vogeltje hippend langs de kant. Peter schrok. De kat sluipend op haar buik door het hoge gras. heeft een druk met ruzie maken. Die kan ik zo pakken. En ze sloop naar het vogeltje op fluwelen Pas op schreeuwde Peter, in een flits vloog het vogeltje de boom in. De eend kwaakte boos tegen de kat. Maar wel vanuit het midden van de vijver. Het te waard omhoog te klimmen. Als ik boven ben, is de vogel al lang gevlogen. Daar kwam grootvader naar buiten. Hij was boos op Peter dat hij het hek was uitgegaan. Dat is gevaarlijk. Stel je voor dat de wolf uit het bos komt. Wat dan? you <laughs> Peter trok zich niet veel aan van wat grootvader zei en gaf als uitleg dat jongens als hij niet bang zijn voor wolven. Oh. Maar grootvader nam Peter bij de hand, nam hem mee naar huis en deed de tuinhek stevig op slot. Ja. Ja hoor. Nauwelijks was Peter verdwenen of uit het bos kwam een enorme grijze wolf. De kat kwam in een flits omhoog in de boom. De eend begon te kwaken en fladderde hals over kop uit het water... snel ze ook liep, de wolf liep sneller, de afstand werd kleiner, kleiner, hij haalde haar in, pakte haar en slokte haar naar binnen. Wat is nu de situatie? De kat zit op de ene tak. Het vogeltje op een andere. Op passende afstand van de kat. Draaide rondjes om de boom en keek naar ze omhoog met gulzige blik. Peter had al die tijd achter het gesloten tuinhek gestaan, en zonder enige angst alles bekeken. Hij rende het huis binnen, pakte een stevig touw, en klom op de hoge tuin. Een van de takken van de boom waar de wolf omheen sloop, kwam tot aan deze muur. Peter pakte de tak... Klom handig de boom in. Peter zei tegen het vogeltje: Ga naar beneden en vlieg kringetjes om zijn bek, maar pas op dat hij je niet pakt. Met zijn vleugels raakte het vogeltje bijna de bek van de wolf die heen en weer sprong om hem te pakken. Wat maakte het vogeltje de wolf wanhopig en wat had de wolf het vogeltje graag gepakt? Maar de vogel was hem te snel af en de wolf kreeg hem niet te pakken. De wolf werd nijdig en hapte met zijn bek van links naar rechts. Peter had intussen een lus in het touw gemaakt. Hij liet hem heel voorzichtig zakken. Legde de lus om de staart van de wolf en trok hem vast. Toen de wolf merkte dat hij vast zat, begon hij wild in het rond te springen om zich los te rukken. Hij had de andere kant van de touw aan de boom vastgeknoopt. En hoe meer de wolf sprong, des te vaster trok hij de lus om zijn staart. dat moment kwamen jagers uit het bos, ze hadden het spoor van de wolf gevolgd en schoten met hun geweren in de lucht. Peter riep vanuit de boom, je hoeft niet te schieten, het vogeltje en ik hebben de wolf al gevangen, help ons liever om hem naar de dierentuin te brengen. Stel je de triomftocht voor. Helemaal voorop die Peter. Jagers met de wolf aan het touw. Achteraan liep grootvader met de kat. Grootvader schudde boos zijn hoofd. —Hm, als Peter de wolf niet gevangen had, wat dan? Boven de stoet fladderde het vogeltje en chirpte blij. Wat een flikke kerels zijn wij, Peter en ik. Moet je kijken wie we gevangen hebben. En wie heel goed luisterde, die kon de eend in de buik van de wolf horen kwaken, want de wolf, gulzig als hij was, had de eend levend doorgeslikt.